mocht ik Nee, is Nee, nee. Zo heb ik bruggen het liefst, hè? He. Ja, tegen het einde van uw dienst en zonder volk op straat. De stelt jongen. Die blauwe lucht en de morgenzon die al die gevels zo schitterend doet uitkomen. Jij niet? Als ik niet heel de nacht met een kombi hebben rondgetoerd. Ah, hij zei, doe je dat dan niet graag? Zeg, nu met mij, je versavel? De steestraat nog? Ja. Ja, ja, dat is goed. Hoe is thuis? Met, eh, uh, weet je ook weer? Mireille? Ja. Oh, dat gaat. Oei, oei, oei. Stront aan de knikker. Maar niet met haar, met haar ouders. Ze moeien zich te veel. Hè? Veel te veel, hè? uit compassie. Compassie. Hoe bedoel je? Ach, achter twintig jaar is hij nu nog altijd die dat ik een de dochter aan de naak heb geslaan. Maar ja, een gemeen agentje stelt u voor. Zeg, je hebt toch een goede staat van dienst, hè? Oh, dat telt niet. Kan ik al mensen een kopie met een hoop zilver moeden? Stop eens. Wat? Daar. Bij vrouwman. Bijjoutier. Uh -huh. Dat ligt daar precies niets meer in de talage. Maar dat kan toch in kwikken? Ja, tegenwoordig hebben ze allemaal een alarm en kunnen ze een ander laten liggen. Ik ga eens kijken. Zeg, niet te lang brigadier, het is zondag, zo graag op tijd binnenreden. Yes, Misschien. Verdomme, het is niet waar. We hebben prijzen. De winkel is helemaal leeg gehaald. Er ligt alleen nog wat glas en een paar randjes. Dat is niet waar, dat gaat mijn zondag. Ja, die van u niet alleen. Wat doen we? Wat denk je? Ja, je ja, dat is goed. Wagen 12 en Centrale. Wagen 12 en Centrale. Kom in, Centrale. Als je klaar bent, kom dan ook maar naar de winkel. He. Ik wacht daar. Oké. Okay. Ona 3421, Centrale luistert. Karin, André hier. Ah, goeiemorgen, beste vriend. Wat, hoe nieuws? Ja, Zo, ik zou uw cijfers een keer door de draad trekken. <laughs> Betreft de vermoedelijke diefstal bij Vrooman in de Steenstraat. Met inbraak? Weet me nog niet. De winkel is wel volledig uitgemest. Moet de versterking komen. Negatief. Laat de paardjes beginnen draaien. Oh ja. Uh, vergeet ook iemand de eigenaar te bellen. Vrooman was dat hij? Mm, Jean Luc. Jean Luc. Is dat hij een varsenader wil? Varsenaar. Ja, je hebt er dus een bescheiden stulpje. Ja ja. Zijn de telefoonnummers staan op die speciale list. Oké. Okay. Over en out. ja, van In. Ja, vader, de basis, er ook bij. En dat op een zondagmorgen? In zijn de gepist, zeker. Morgen, commissaris. Brigadier. Pieter. Guido. En? Bingo? Ja, vermoedelijk wel. Of de eigenaar moet het zelf gedaan hebben. Vergeet het maar, hè. ik heb de vader al aan de lijn gehad. Ah. Is die er al van? Dat was zijn zoon van August. Dat was in alle staten. Er lagen voor miljoenen juwelen in de winkel. En Jacques vroeg dat ik zeker kon komen kijken. Jacques? Jacques, dat is de vader. Uh, ik ken die uh, vrij goed. Alsjeblieft, zeg. Heeft er al iemand de pers voor de wittigd? Voor de pers? Niet? Allerminst, dat is Loren Martens. Dat zegt me niks. Dat gaat in uw cultuur zal rap opgevuld zijn, uh, Goedemorgen, uh, mevrouw de substituut. Meneer de hoofdcommissaris. Substituut? Ja, ah ja, een nieuwe. Nog maar pas benoemd. Jij wist dat. Hij zegt niks. Ah, Pieter. Ik heb vrouwen. ja, <tie> maar ik. Ja. Daarom heb ik maar gezwegen. Schone vriend, zei je. Ja, eh, mag ik u enkele van mijn medewerkers voorstellen, mevrouw Martens. Pieter van Een, adjunct commissaris en Guido Versavel brigadier. Hij heeft de diefstal ontdekt. Aangename kennismaking, heren. En ja, proficiat brigadier. Dank u. Uh, nee, me niet kwalijk, mevrouw. Maar ik wist niet dat het parket ook al bij dit soort misdaden ter plaatse komt. Gezien de mogelijke omvang van de zaak leek mij dat verstandig, ja. We hadden het anders ook wel aangekund. Daar twijfel ik niet aan, commissaris. Is dit misschien uw eerste zaak? Heeft dat belang? Oh, ik weet niet. Lieve borstels en zo. Peter. Ja, eh, ik neem aan dat u de leiding van het onderzoek neemt, mevrouw de substituut. Uiteraard. <laughs> Zij, brigadier. Hmm. Ik weet niet dat ik weet waarom dat ze, ze hier is. Ah oh, ja? Maar ja, Karine. Ik verband niet, Maar, kijk, hij zei dat ze heel de boom moest in hang zijn. Als je ze dan waarschijnlijk superhoe wil doen, herkent die streven eens van tegenwoordig. Dan. Ah, zeg dat maar niet tegen Vanin. Uh, uh, meneer Jean Luc uh, Vlaeman, meneer de Commissaire, U weet dat iets? Uh, we hebben op u gewacht. Hebben u de sleutel bij? Oui bien sûr. C'est un désastre, monsieur, un vrai désastre. De smeerlapen vallen door. Rustig maar, hè. We zullen eerst eens kijken hoe het er binnen uitziet. Kom.